Het is 8 uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Bij het Libische consulaat in Den Haag is de groene vlag van Gaddafi... vervangen door de revolutionaire vlag. Deze rood-zwart-groene vlag is van voor 1969... toen Gaddafi door een staatsgreep aan de macht kwam... en de volledige groene vlag introduceerde. Het Libische consulaat was niet bereikbaar voor informatie... over het uithangen van de revolutionaire vlag... De druk op kolonel Gaddafi wordt steeds groter nu de rebellen hem de wacht hebben aangezegd. Als hij binnen 72 uur Libië verlaat, zal hij in eigen land niet worden vervolgd. Dat zei de Nationale Libische Raad, die door de rebellen is opgericht. Vandaag wordt weer hevig gevochten in Libië. Het regeringsgetrouwe leger bombardeert opstandelingen bij de stad Sabia, vlakbij Tripoli. Wie er aan de winnende hand is, is niet duidelijk. Voor het eerst gaat het internationaal strafhof in Den Haag een proces voeren wegens oorlogsmisdaden in Soedan. Er zijn voldoende aanwijzingen voor de schuld van twee rebellenleiders uit Darfur. Ze worden beschuldigd van onder meer moord en plundering. Ze zouden in 2007 een overval hebben gepleegd op een basis van de Afrikaanse vredesmacht in Darfur. Daarbij werden twaalf militairen gedood. De twee rebellen zitten nog in Darfur. In die regio woedt al jaren een strijd tussen rebellen en een door de regering gesteunde militie. Het strafhof vaardigde al eerder een arrestatiebevel uit... tegen president Bashir van Soudaan. Voor het eerst zal een paus vragen van televisiekijkers beantwoorden. Paus Benedictus doet dat op Goede Vrijdag, op 22 april... in een uitzending van de RAI in Italië. De uitzending wordt drie dagen eerder opgenomen in Vaticaanstad. Kijkers kunnen vanaf aanstaande zondag vragen opsturen naar een website. De RAI zal drie kijkers uitnodigen voor de uitzending met de paus op Goede Vrijdag. Het weer. Vanavond raakt het van het zuidwesten uit bewolkt... waardoor het vannacht niet meer vriest. Morgen ook wat regen, staat dan een stevige westenwind. Maxima tussen 8 en 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Hoi, oom Wim. Ik zit opeens met een boze Einstein-condensatie. En nu dus ook nog met een macroscopische fasecoherentie. Help je me even, dan krijg jij mijn dubbele voetbalplaatjes. Doei.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 op deze Internationale Vrouwendag... gaan wij praten over een probleem waar we eigenlijk maar heel weinig over horen. Namelijk het gevangen blijven in een islamitisch huwelijk. Mijn gast mijn straks, wat een bekkenbreker is dat... die stapte naar de Nederlandse rechter en die dwong een scheiding af. Straks hebben we het erover. En ze zitten nu waarschijnlijk lekker te tafelen in Oman. Onze koningin willem Alexandra Maxima en Sultan Kaboes... Het diner is in de plaats gekomen van het officiële staatsbezoek... dat uh, door de onrust in de Golfstaat is afgelast. U heeft daar vast over gehoord. Nou, kenner van Oman en ook van die sultan is Peter Verlinde. Goedenavond. Goedenavond. U bent een Vlaamse journalist. U heeft heel veel boeken geschreven over uh, de Golfstaten... En u bent daar vaak in Oman. Um, onze koningin, hè? Um, die heeft mm. heel demonstratief geen hoed opgedaan... om duidelijk te maken, het is geen staatsbezoek... want de hoed schijnt dan een soort substituut te zijn voor de kroon. Ja. Zou dat die Omani ontgaan zijn of is dat toch wel heel duidelijk? Oh, ik zou Domanie niet onderschatten. Zij kennen dikwijls onze gebruiken en onze tradities uh, al even goed als die van hen. Uh, als ik er voor het eerst kwam in 1988, uh, moest ik ook op mijn kleding letten, op gedragingen letten. Niet dat je uh, zou op de vingers getikt worden, maar zij weten heel goed wat er achter iets steekt. Of je een das draagt of niet... Of je je open openlaat. En op dezelfde manier zijn zij ook zeer punctueel in die dingen. Ik denk dat de koningin wel weet welke ze signalen te, te sturen heeft. Ja, ja, En heeft de sultan daar toch een soort ge, ja, aanzien door verloren? Omdat het natuurlijk toch niet een officieel staatsbezoek is. Wel kijk, de positie van Sultan Kaboes is in Oman op dit ogenblik, uh, zoals ik het de afgelopen ja, nu 22 jaar dat ik er kom uh, gemerkt heb, eigenlijk nog altijd onaantastbaar. Het is niet omdat er een, uh, inderdaad protesten in Sohaar geweest zijn, mm -hmm. dat, uh, dat de figuur van Sultan Kaboes in twijfel getrokken wordt door de Omani. Um, ik, uh, zou, het zou mij ook verwonderen dat, uh, dat een Nederlands staatsbezoek in Oman, het staat natuurlijk op de voorpagina's van de kranten en van de website. Nou, dat wel. Dat zeker wel, maar ja. het is zeker niet een, een, een, een, een halszaak hoe dat dat precies verloopt. Nee. De sultan voelt zich stevig genoeg in zijn schoenen staan. Nou is het, er wordt hier gezegd in Nederland, ja, de koningin probeert op deze manier onze economische belangen veilig te stellen. Is dat reëel? Is het inderdaad zo dat die sultan denkt als ze niet zou zijn gekomen, nou ik ga ze even een stokje steken voor allerlei aanbestedingen? Zo eenvoudig zal het natuurlijk niet gaan. De Nederlandse belangen in Oman dateren al van heel lang geleden. Ook al van voorsult aan Kaboes. En dat heeft te maken met de oliewinning. De belangrijke, de, eigenlijk de, de, de grote oliemaatschappij in Oman, PDO, Petroleum Development Oman, is voor een deel eigendom van Shell, van de koninklijke Shell. Wat dus voor een stuk Nederlands is, zoals jullie beter weten dan ik. Ja, het. <laughs> en, en het is heel die, die Nederlandse aanwezigheid in, in Oman. Dat is een traditie, net zoals de Britse aanwezigheid. Uiteraard zijn er belangrijke contracten. Hè? Een contract over nieuwe marineschepen, er zijn ook contracten, havencontracten. Maar uh, de, dat gaat allemaal over veel langere termijn. Ik denk dat wat er nu aan de hand is in, in Oman verder gaat dan een, dan een economische vraag. Het is eigenlijk een zeer diepgaande maatschappelijke vraag van wie zal dat land gaan besturen in de loop van de komende eeuw. Het is een, een, een langdurige evolutie die er gaande is en waar je nu de eerste tekenen van door die jongere generatie die, die opstaat. En de plaats van Nederland daarin is, goh, ik wil het niet helemaal minimaliseren, maar is eigenlijk maar één van de vele factoren, maar zeker niet een doorslaggevende nee. factor. Die Sultan, kaboes, u heeft hem vast niet zelf ooit ontmoet? Goh, ik zit al jaren erachteraan om een persoonlijk interview ja. met hem te kunnen maken dat is niet eenvoudig, hij geeft een paar interviews per jaar en dat is dan natuurlijk aan de grote media, dat wil zeggen Amerikaanse en Britse uh, die dikwijls uh, per definitie gunstig, hem gunstig gezind zijn en die ook een aantal beloften moeten doen voor je een interview maakt ik heb wel het geluk gehad om met een aantal naaste medewerkers van hem, zeer naaste medewerkers, onder meer zijn gedoodverfde opvolger, hij het eenmaal terk uitvoerig te kunnen praten en, um, en ook wel op een een aantal gelegenheden aanwezig te zijn, vieringen waar hij speech houdt. Het is een, een indrukwekkende man, moet ik eerlijk zeggen. Hoor. En ik, heb, ik volg zijn parcours nu al meer dan twintig jaar en hij blijft toch indruk maken. Hij op op blijft een enorm charisma. Je moet een beetje weten waar het vandaan komt. Um, Oman komt van een situatie voor 1970... wat je niet meer of minder als een soort middeleeuwen zou kunnen beschrijven. Toen ik er zelf in 1988 voor de eerste keer kwam... en dan waren ze al 18 jaar aan de opbouw van het land bezig... dan was Caboes dus al 18 jaar aan de macht. Op dat ogenblik had je nog heel de steden die alleen maar met grindwegen met elkaar verbonden waren, had je uh, dorpen diep in de heuvels, die nog maar alleen in de, in de bergen, moet ik eigenlijk zeggen, die, die eigenlijk alleen met uh, helikopters nog maar bevoorraad konden worden, voor, uh, zelfs voor watervoorraden, voor medicijnen, voor, uh, voor bepaalde essentiële voedselproducten. Uh, die sultan heeft uh, die middeleeuwse situatie op uh, ja, intussen iets meer dan 40 jaar omgeturnd tot een, tot een zeer modern land. En hij heeft dat gedaan aanvankelijk inderdaad met ijzer, hand. Ik noem het in de, in de boeken die ik geschreven heb, noem ik hem een verlicht autocraat. Ik vermijd een beetje de term dictator, omdat dictator doet denken dat hij een aantal bloedige dingen uithaalt. Wat hij niet doet, al is het wel zo dat echt politiek protest natuurlijk van metafaan in de kiem gesmoord werd en in grote mate nog altijd wordt. Er is wel wat geëvolueerd, maar kom. Ja. En, en, en, maar hij heeft dat op een manier gedaan waarbij dat hij zeer handig en daar komt zijn charisma vandaan, zeer handig alle mogelijke groepen betrokken heeft. Legendarisch is bijvoorbeeld... ...zijn Meet the People Tour. Dat is een jaarlijkse... Rondreis door het land, waarbij dat hij uh, met een aantal naaste medewerkers gaat praten met, met de lokale stamhoofden, zoals dat uh, tribes, hè, zoals dat in het Engels nog genoemd wordt. En, en waardoor dat hij probeert een rechtstreeks contact met de bevolking te leggen. Het is een, een man die, je kan natuurlijk niet zeggen dat hij voor iedereen toegankelijk is, maar heeft in ieder geval een imago opgebouwd van ik wil het goed doen voor mijn volk. Ik denk alleen, het is toch mijn analyse dat wat hij nu aan het onderschatten is, hoewel hij heel snel reageert hoor, op wat er nu gebeurt, is het feit dat er intussen een nieuwe generatie is ontstaan. Een generatie uh, jonge, gestudeerde intellectuelen, hij heeft er nota bene henzelf de kans toe gegeven, want hij heeft universiteiten gecreëerd, beurzen om mensen in het buitenland te laten studeren. Een nieuwe generatie die wel zijn eigen lot in handen wil nemen en het niet laten bepalen zelfs niet door God de Vader laat staan door Sultan Kaboes. En het is die generatie die nu begint te morren. Ja, want hij heeft dat zei wel, hij heeft het... Een. Zo, hij heeft het een en ander gedaan. Hij heeft uh, het minimumloon verhoogd. Hij heeft uh, ministers ontslagen, een aantal in elk geval. Hij zegt: ik ga 50.000 banen creëren. En dat heeft hij allemaal gedaan na elf dagen uh, demonstraties. Laten we heel even luisteren naar een van de initiatiefnemers daarvan, Aisha. We not against His Majesty, but we are against the financial control and management in the in de country en de distributie van eigenlijk. En we zijn hier tegen de administratieve en financiële corruptie... in de government. Ja, ze zegt heel expliciet, hè, we zijn niet tegen de sultan. Heel pertinent inderdaad dat zij dat zegt. Ja, durft ja. ze niet anders te zeggen eigenlijk? Nee, ik denk, kijk, goh, weet je... Het is natuurlijk geen sinecure om echt in de ziel van mensen te kunnen kijken. Maar euh, als je veel in het land reist... ...en ook euh, met, met heel gewone mensen op onverwachte momenten... Kijk, als ik in het land reis is dat niet altijd in de functie van journalist. Ik doe het geregeld als journalist, euh, maar ik doe het ook geregeld als, als toerleider. Ik gids euh, wel eens reizen naar daar. En niet iedereen weet dan dat ik journalist ben. En dan praat je ook wel eens gewoon vertrouwelijk met mensen. Er heerst naar mijn inzicht in Omaan zeker geen anti-sultan gevoel. Het is wel zo dat... De, de hele entourage om hem heen... waar hij natuurlijk niet altijd zelf controle op kan hebben... en misschien maar goed ook, want dan zou het helemaal een dictatuur zijn... Ja, dat die natuurlijk van die, van die alleenheerschappij, van die, ja, van die elite... Ja, dat er daar zijn die er misbruik van maken, dat is absoluut zo. Maar wat zeggen ze dan in die privébijeenkomsten met u? Zeggen ze dan andere dingen? Wel, de mensen zeggen eigenlijk vooral de, de, het type mensen waar je als buitenlander mee in contact komt. Dat wil zeggen gestudeerde mensen, mensen die een opleiding hebben genoten. Eigenlijk heerst daar een frustratie over het feit dat ze hun eigen lot niet in handen kunnen nemen. Maar aan de ene kant vinden ze natuurlijk wel en herkennen ze en weten ze dat ook uit hun studies en van hun ouders en grootouders. Dat de sultan op die veertig jaar enorme realisaties gedaan heeft. Veertig jaar geleden had je amper een ziekenhuis... Had je geen ernstige scholen, geen universiteit, had je geen werk voor de mensen gingen, de, de, de deuren van de stad, de poorten van de stad moesten dichtbij als de avond viel, dat soort toestanden, middeleeuwse toestanden. Men weet dat wel, maar er is een frustratie over het feit dat wie zoveel intussen gestudeerd heeft, de wereld kent, ik was in het buitenland geweest, is, dat hij uiteindelijk altijd maar nog dank u wel en merci moet zeggen... Aan iemand die je die, ja, die op een zeer paternalistische manier benadert. Die, die het land bestuurt ja, op allerlei gebieden vrij behoorlijk. Dat moeten we durven toegeven. Maar daarvoor niet de stem geeft aan, aan de betrokkenen zelf, aan de mensen zelf. Nee, Dus ze willen toch echt meer democratie? Ja, ze willen betrokken worden bij hun eigen lot. Ja. En, en, die, en die meer democratie is in Oman vroeger dan in welke andere golfstaat dan ook begonnen met de creatie van de Majlisa Shura. Dat is een, een raadgevende parlementaire vergadering waar nota bene ook opmerkelijk in Oman vrouwen van metafaan een rol in gespeeld hebben, mondjesmaat, maar toch. Um, vrouwen krijgen in Oman veel meer kansen dan bijvoorbeeld in Saudi-Arabië. Um, volgens mij zelfs meer dan in Abu Dhabi en Dubai, hoewel die dat niet graag zullen horen als ik dat zeg, maar het is wel... zo als ik het ervaar. En, um, en, en, en hij heeft wel een aantal instituten in het leven geroepen... om de mensen te betrekken bij de beslissingen. Maar uiteindelijk heeft hij het laatste woord. Ja. En dat is natuurlijk geen echte democratie. En die nieuwe generatie al hebben ze nu nog zoveel gehoord van hun ouders... over hoe slecht het vroeger wel was... dat hebben ze zelf aan hun lijve niet meer ondervonden. Nee. Je hebt mensen die opgroeien in welvaart... in vanzelfsprekende welvaart... en één keer dat, ja, dat de welvaart er is... Ja, dan wil je ook meepraten over je eigen welvaart. Het lijkt mij een onafwendbare evolutie. Ik ben ervan overtuigd... De, de raadgevers van de sultan wat kennende... ben ik ervan overtuigd dat er een bewustzijn is in Uman van dat dat een onafwendbare route is... waar men, die men ingeslagen is maar het toegeven en macht willen afgeven, dat is natuurlijk nog een ja, ander paard. Dat is nog even de vraag, of de sultan dat wil, of dat hij dat gaat doen. Nou hebben we hier in de Nederlandse krant ook het een en ander gelezen inmiddels over hem. U zegt hij is charismatisch, hè? hij schijnt wel bespraakt te zijn, uh, hij houdt mooie hmm. toespraken, erudiet, klassieke muziek is hij een, uh, een fan ja. van. Uh, en dan staat er ook nog, hij is matineus, hij, uh, hij staat altijd laat op. Wat <lacht> weet u nog meer over zijn persoonlijkheid? Oh, het meest delicate, maar uh, ik hoop dat ik niet te snel een nieuw visum voor Oman moet, uh, moet aanvragen. Dat is dat hij homofiel is. Dat is een, uh, een publiek geheim in, uh, in Oman waar mm. niemand mag over praten. Het is een beetje. Ja, ik weet dat jullie in Nederland wat losser omgaan met uh, te praten over de koninklijke familie. Ook, maar zelfs ook bij ons hier in België heeft het lang geduurd voor je allerlei van dat soort persoonlijke zaken over oneigenlijke kinderen en zo van ons koningshuis te berden kon brengen. Ja. Wel, in Oman is dat taboe nog veel groter. Dus dit soort zaken heeft een vrouw gehad... Ja. die daarna in de uh, diplomatie gestuurd is, ik zeg niet eens gegaan is... die één keer een boekje opengedaan heeft over haar relatie met de sultan... en dan snel het zwijgen is opgelegd. Niet letterlijk hoor, maar wellicht uh, heel duidelijk gemaakt... van nee, nee, over zo'n dingen praat je Want niet. zij is degene die het uiteindelijk bekend heeft gemaakt? Ja, het is zij, of die er tenminste op zo'n manier over gepraat heeft, dat iedereen het, het wel eruit afleidt. Er je zal daar nooit een officiële uh, bevestiging van vinden, maar het is een publiek geheim in, uh, in, in, in, in Omaan. Maar natuurlijk, er zijn ook heel veel mensen in Omaan die zeggen: so what? Hè? Uh, da, daar gaat het ons niet om, het gaat ons om het beleid van die sultan. Hij heeft, um, uh, hij heeft een, een, een enorme belezenheid, uh, is ook iets dat ik heel veel van meet af aan, toen ik in uh, eindjaar. 80. en toen was natuurlijk heel die entourage veel toegankelijker nog dan nu. Mm -hmm. uh, toen ik toen al met uh, bijvoorbeeld met, met de minister van Economie die nu uh, de laan uitgestuurd is, uh, Abdel Nabil Maki, was, uh, was een, een, zeer, uh, een zeer close uh, medewerker van, uh, van Sultan Qaboez. Het feit dat hij nu is moeten opstappen is wel veelzeggend. De man is natuurlijk ook al wel behoorlijk oud. Hij had misschien de zaken niet meer onder controle, maar wordt wel genoemd als iemand die dat inderdaad uh, geld voor donkere maanden heeft enzovoort. Maar het was wel iemand die twintig jaar geleden zeer dicht bij de sultan stond. En toen een aantal heel interessante van dat soort verhalen verteld ja, ja. heeft. Ja, want als en, je het wel openbaar maakt, wat gebeurt er dan met je met, in zo'n land? Over je uh, homoseksualiteit ik, bijvoorbeeld? Oh, ik, ik, ik denk dat niemand het gaat publiceren. Uh, het Alleen is iedereen zondag... weet het gewoon. Iedereen weet het. het is een, geen enkele krant gaat dat publiceren. Er is, er is officieel geen taboe. Als je nu kijkt naar de, naar de Oman Times bijvoorbeeld... Uh, um, vandaag nog heb, heb ik er even naar, naar gesurfd en gisteren ook... daar staan een heleboel zaken over die protesten... over de nood aan democratisering, de omanization... dus het in dienst nemen van omanieten op, um, op belangrijke posten... in plaats van altijd maar buitenlanders, wat een heel heikel punt is... Overal dat soort zaken kan allemaal gepubliceerd worden. Maar over de persoonlijkheid van de sultan, nee, nee, daar nee. ga je niets over vinden. Nou, daar hebben we toch mooi van u gehoord. <laughs> Peter Verlinde, journalist <laughs> bij de Belgische VRT en Oman Kenner. Dat is in elk geval duidelijk geworden. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Dank je. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margriet Reintjes. Op deze 100ste Internationale Vrouwendag ga ik praten over een onderbelicht probleem in ons land. Gescheiden, maar nog steeds getrouwd zijn volgens de islam. Serin Moussa stapte naar de Nederlandse rechter. en wist als eerste moslima een islamitische scheiding af te dwingen. door die Nederlandse rechter. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u, u bent de dochter van Pakistanse ouders. U groeide op hier in Nederland. Uh, en u ontmoette een islamitische man. die u heel erg leuk vond. U werd verliefd op hem. Zo is het ja. allemaal begonnen. Het is eigenlijk heel romantisch begonnen. Ja, ja heel romantisch. Hij was trouwens ook uh, Pakistaan. Um, ik heb hem uh, in een café leren kennen. Toen ik hem leerde kennen, woonde hij hier uh, een jaar. En uh, na een paar weken wilde hij uh, meteen al trouwen. En u dacht? Ik dacht, oh, ben je nou echt verliefd op mij? Of, of waarom zo snel? Ja, en uw ouders? En mijn ouders die, die zagen het niet zitten. en Het eerste wat in hen omkwam was van... is hij illegaal? Is het wel waar wat hij zegt? Um, studeert hij überhaupt aan de TU? En ze vonden het te snel gaan. Maar u heeft daar niet naar geluisterd? Nee, nee, nee. ik was Want... ook niet op slag verliefd op hem. Dat kwam pas, pas veel later... Uh, ja, pas later begon ik hem leuk te vinden. En het, uh, ja, het was een welbespraakte man. Uh, hij was slim, uh, hij wist veel. En ik vervulde me niet bij hem als maar, ik hem ontmoette. Nee, precies. U, had het U was echt verliefd geworden op hem. Ja. ja. En uw vader uh, die dacht, nou, ik vertrouw het eigenlijk niet. Mijn vader vond het te snel gaan. Ja. Van, uh, nou, van, oh, wie is die jongen? Ik ken hem niet. Uh, waar komt hij vandaan? Wie zijn zijn ouders? Uh, en mijn vader die wilde eerst naar Pakistan gaan... om zijn ouders te ontmoeten. En... Uh, ook om uit te zoeken of hij daar een verloofde had. Want dat komt ook vaak voor, dat mannen in het land van herkomst... een verloofde hebben of een vrouw. Um, en dat wilde hij allemaal eerst voor me uitzoeken. Nou ja, dat, daar heeft u een stokje voor gestoken. Nee, nee, ik heb echt gevochten om uh, met hem te trouwen. Ja. En ook volgens dat islamitische recht dus. Of tenminste volgens de islamie, volgens de islam. Ja. Waarom ja, ja. eigenlijk? Ja. Waarom wilde u dat dan? Um... Ja, we hebben, we, we hebben, of ja ik, ik ben eerst met een burgerlijk getrouwd. En dat voelde destijds als een uh, soort verloving aan. En later uh, zijn we, of is ons huwelijk uh, door de imam islamitisch uitgesproken. Je kan het een beetje vergelijken met uh, gelovige katholieke protestanten... Die, uh, die naast het burgerlijk huwelijk ook een kerkelijk huwelijk aangaan... Um, ja, de, de Joodse gemeenschap, die kent dat ook. Ja, alle geloven eigenlijk. Ja. Uh, ook de ja. Hindoes, die, die trouwen ook nog eens bij een pandit. En een uh, Joodse stel trouwt ook bij een rabbijn. En zo wilde ik ook bij een uh, imam trouwen. En wanneer is het dan uiteindelijk, want uh, hey, het begon allemaal goed. Het is ja. dus, uh, u, u heeft er echt voor gevochten ja. bij uw ouders. U heeft u zin gekregen om het maar zo hm. te zeggen. Wanneer ging het helemaal anders dan, dan u dacht dat het zou gaan? Um, dat was vanaf het moment dat we gingen samenwonen. Vanaf het moment van het uh, islamitisch huwelijk. Daarvoor uh, leefde ik in een soort uh, ja, Jane Austen-achtig verhaal. Um, hij uh, werkte inmiddels en hij kwam in het weekend naar, het, uh, ja, naar mijn ouderlijk huis. En daar zaten we dan in de woonkamer. Um, ja, het ging pas echt mis toen we gingen samenwonen. Um, hij was niet degene die hij zei dat hij was. Um, we hadden afgesproken dat ik mijn studie mocht afmaken. Dat ik autorijlessen kon nemen. Um, dat ik mezelf kon zijn. Maar de meteen de dag um, nadat we gingen samenwonen... na het uh, he, islamitische huwelijk, begon de ellende. En wat voor ellende was dat dan? Nou ja, um, ik mocht letterlijk niets meer. Ik mocht uh, niet meer naar uh, Nederlandse tv kijken. De schotel kwam op het balkon. Ik draag een, uh, een sjaaltje op mijn hoofd. Um, hij wilde dat ik mijn uh, sjaaltje afdeed. Um, ja, ik moest vooral uh, voor de... Voor de, voor de schoonfamilie zorgen. Uh, Natuurlijk moest zijn zus hier per se komen studeren. En uh, ja. U was ik, niet meer gelukkig? Ik, ik, ik was niet gelukkig, maar ik mocht ook niets meer. En uh, ik kon ook niets meer. Um, ik werd afgesneden van mijn familie en vrienden. En, uh, op wat voor manier? Nou ja, um, hij mopperde als mijn familie op bezoek kwam. Ik spreek van, uh, van, or uh, ik, ik spreek van huis uit, spreek ik Persisch. En uh, hij spreekt van huis uit Oerdoe. En uh, zodra ik mijn moeder aan de telefoon had... en in mijn taal met mijn moeder praatte... Ja, was het weer bonje van ik wil geen vaarsi horen. Of als ik met Nederlandse vrienden over de telefoon sprak... van ik wil geen Nederlands horen. Nee. Dus, uh, dus het werd u duidelijk... eigenlijk wil ik niet meer met deze man trouwen en wil ik scheiden? Nou, ik heb een fout begaan. Maar ik, omdat ik voor hem gevochten had, um, wilde ik het ook afmaken. Ik wilde gehuwd blijven. Ik, ik hoopte dat het huwelijk toch een succes werd en... Uh, ja, ik, uh, naar de buitenwereld uh, toe uh, leek ik een gelukkige vrouw. En ik gedroeg me ook als een gelukkige vrouw. Ja, ja want u... ik, had veel ik had echt hard gevochten om, om met hem te trouwen. Ja, u was het aan uw eigen stand verplicht, om het maar zo te zeggen. Ja, ja. Zo voelde het. Ja. En wanneer was dan het moment dat u uiteindelijk hè, burgerlijk gescheiden raakte? Uh, hij is op 1 augustus 2000, 2008 is hij weggegaan en uiteindelijk zijn we in oktober 2009 burgerlijk van elkaar gescheiden. En daar ging hij gewoon mee akkoord om te scheiden? Ja, ja, ja, hij wilde burgerlijk van me af. Ja. Uh, hij, uh, hij, uh, hij had het huis verlaten en ik kreeg van zijn advocaat een brief... Dat, uh, dat, met, met het advies dat ik ook een advocaat in de arm moest nemen. Dus dat heb ik toen uh, direct gedaan. Maar waarom wilde hij dan is islamitisch scheiden? Ja, dat, uh, dat weet hij alleen. Ik denk, dat om, weet u nog uh, steeds niet, waarom hij uh, dat niet wilde? Nee, nee, nee. om overende redenen zegt de schreef de advocaat elke keer... En, uh... Ja, voor hem belangrijke redenen. Ja, ja, ja. Maar die zijn nooit uitgelegd, die zijn nooit gemotiveerd. Nee, nee hij heeft uh, in, in, naar aanloop van het kort geding... heeft hij steeds aangegeven niet islamitisch te willen scheiden. En op het kort geding zelf gaf hij aan um, van... er is geen islamitisch huwelijk geweest, mevrouw liegt. Dus dat was voor mij heel erg uh, shocking. Ja. Um, want om even het kort geding nog een keer uit te leggen. U heeft op een gegeven moment gedacht, en deze situatie moet een einde komen. Ja. Ik wil wel degelijk ook uh, dat islamitische huwelijk laten stranden. Ja. En u bent uh, naar de Nederlandse rechter gegaan. U heeft een kort geding aangespannen om hem te dwingen om daaraan mee te werken. Ja, want um, zonder islamitische echtscheiding um, bleef ik steeds... Zijn vrouw, ik werd als zijn vrouw beschouwd door de islamitische gemeenschap. Um, geen enkele imam die mij voor een tweede keer wilde huwen. Um, geen enkele man die mij voor een tweede keer wilde huwen. Natuurlijk kan dat wel naar Nederlands recht. Maar dan ben ik islamitisch gezien met twee mannen getrouwd. En dat kan niet. Dan ben ik een overspelige vrouw. En dan zullen mijn kinderen gezien worden als onwettige kinderen. En dat wilde ik niet. Nee, en dus bent u die zaak aangespannen. dat was een unieke zaak in Nederland mm -hmm. eigenlijk. Het is u ook als eerste um, moslima gelukt. Mm -hmm. um, toen u die uitspraken hoorde, mm. het is u gelukt. Ja. Weet u het nog? Ja, ja, echt. Uh, um, ja, Ik uh, liep toen uh, over straat en ik had net uh, mijn boodschappen gedaan. Mijn advocaat belde en ik zei, ho, wacht. Uh, als het slecht nieuws is, dan wil ik het thuis horen... En niet op straat, maar uh, ook zij was hartstikke blij voor mij. En ze uh, zei, ja, het is ons gelukt. En uh, ja, ik moest echt uh, huilen van, uh, van geluk. Ja. Um, en ja, er gaan verschillende dingen door je heen. Um, ik keek naar boven, naar de hemel. En ja, ik heb, ik heb gedurende mijn um, echtscheidingsproces, um, uh, dus tot aan het kort geding toe, heb ik heel veel last gehad van spanningen in mijn lichaam, chronische pijn. En ik keek naar boven en het was alsof er. Um, ja, een, een geest uit mijn lichaam stapte. Ik was echt. per direct. Mijn. Ja, ik was echt meteen mijn. mijn. mijn, mijn chronische pijn kwijt. Dat was, dat was echt heel bijzonder. En, en. alles leek mooier opeens. Ik kan het niet beschrijven, maar. Ja, als ik er, als ik eraan terugdenk, dan denk ik: van Goh, hè, wat kan het toch met een vrouw doen. als je in zo'n situatie leeft? Dat je. dat je. dat je. Dat je ja, vrij bent. Ja. In de ware zin van het woord. Zowel in het westen, hè, ja. maar ook dat je je vrij kan bewegen in islamitische landen. Omdat u uiteindelijk ook nu op die manier gescheiden bent. Ja, ja, ja. ik ben volkomen vrij. En, en uh, ja, goed, uh, ik kan verder met mijn leven. Um, in, in alle opzichten. Ik kan weer voor een tweede keer huwen. Ik kan ja. gewoon wettige kinderen krijgen. En... is het zo dat hij nog nee. woont in Nederland, hè? deze man? Hij woont in Rotterdam. U hij komt woont hem nog in weleens... mijn land. Hij <laughs> woont in uw land. En u komt hem nog wel eens tegen? Ja, dat is alleen op het station ook. Hè? Dat is, uh, ja, ik, ik, ik, uh, ik neem uh, elke dag de trein. En, uh, en dan, wat gebeurt er? Dan ziet u hem lopen. Ja, dan lopen we elkaar voorbij. En, en we praten niet tegen elkaar. En uh, ik heb nog geprobeerd... Um, om met hem uh, te praten, om ook antwoorden te krijgen. Toen hij net weg was, Van goh, waarom doe je dit? Hè? Um, en die antwoorden heb ik nooit gekregen. En op een gegeven moment, ja, dan krijgt het ook wel een plek. En hij, heeft, uh, hij weet dat u de publiciteit ook zoekt over deze Nee, Nee, we omdat we niet met elkaar spreken en uh, niet zien. Um, ja, hij leest ook geen Nederlandse bladen. En um, ja, ik weet niet of hij het weet. En maar dat, dat maakt ook niet uit? Nee, dat boeit me niet. Nee. Het, ligt, het ligt echt achter me. En dan um, ja. nou wil u eigenlijk ook voor uh, vrouwen... die hetzelfde uh, is overkomen als u, mm -hmm. wilt u iets betekenen? U zegt, dit moet gewoon uh, in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Dat je niet af kan, als het ware, van zo'n islamitisch huwelijk. Mm -hmm. En dus bent u een, een zogenoemde denktank begonnen... die u ook naar, u, naar uzelf heeft genoemd. De Moussa Fam for Freedom. Nee, het heet uh, Fam for Freedom... En uh, ik denk dat Moesa in het blad waar het gestaan heeft dat dat een foutje is. Oké. Okay. Uh, het heet Van for Freedom. En uh, wat probeert u met die denktank te realiseren? Nou, morgen hebben wij de eerste bijeenkomst. En met die denktank gaan we inventariseren van hoeveel categorieën zijn er van vrouwen... die uh, in huwelijkse gevangenschap leven, in het religieuze huwelijk vastzitten. Uh, we gaan inventariseren uh, wat we er tegen kunnen doen, wat we kunnen bedenken. En wie is we eigenlijk? We, nou, um, ja, ik zit in die denktank. Mijn advocaten, Danusha Bialkowski. Kees Flinteman, Hij is lid van de VN Mensenrechtencommissie. Pauline Kruiniger. Zij doet onderzoek naar... Uh, naar uh, het erkenningsbeleid van uh, islamitische echtscheidingen in Europa. Ja, dus deskundigen die met elkaar ja, goed kunnen ja. nadenken over wat voor uh, wettelijke maatregelen er bijvoorbeeld genomen ja, kunnen worden. Ja, ja zeker. Uh, beleid, wettelijke maatregelen, uh, campagne. Uh, nou, mijn geval is een heel makkelijk geval, want ja, mijn ex die woont hier en uh, ik heb hem hier voor uh, um, de rechter kunnen. Brengen. Ja, maar weet u hoeveel er vergelijkbare gevallen in Nederland zijn? Ik denk dat er heel veel zijn en, en um, ja, op mijn werk uh, hebben ze het natuurlijk ook gelezen en vandaag kwam er een collega naar me toe wiens vrouw als uh, psycholoog werkt en uh, ook hij zei van mijn vrouw die las het en die herkende het meteen van er zijn zoveel vrouwen die, uh, die hiermee worstelen en die hierin vastzitten en, en die niet vooruit komen. Um, dus werk aan de winkel voor Fam, fam, fam, fam for, for freedom. freedom. Zeker. We hebben een Facebookgroep. Daar zijn alle verhalen welkom. Um, en, uh, ja. Ik wens u heel veel succes dank daarbij. Bedankt. Heel hartelijk dank voor uw komst. Shiren Moussa, die dus de denktank Fam for Freedom heeft opgericht. En morgen de bij eerste bijeenkomst. Sterkte. Ja, dit waren de twee dingen van Max van vandaag. Morgen om acht uur zit hier Govert van Brakel. En de gesprekken van vanavond zijn zoals gebruikelijk op onze site terug te luisteren. En Willemijn en Veenhoven zit er al helemaal klaar voor, schat ik zo in, bij BNN Today. Ja, zeker, Margreet. Goedenavond. Hoi. Uh, met uh, weer een grote verscheidenheid aan gasten. Uiteraard. Zoals uh, Nico Dijkshoorn bijvoorbeeld. Maar ook Ralf Makkenbach, dat kindsterretje. En alles daartussenin, en dat is een hele hoop. En ook heel veel voetbal. Namelijk Barcelona, Arsenal en Shakhtar Donetsk. En uh, AS Roma.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 Hoewel er nog geen zicht is op de vrijlating van de drie Nederlandse militairen in Libië, is minister Hille toch positief gestemd. Hillen noemt het gebaar van Libië om de drie te, te spreken en de manier waarop de militairen worden behandeld een hoopvol signaal dat de machthebbers de zaak op een fatsoenlijke manier willen oplossen.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 En Paus Benedictus zal op Goede Vrijdag, dat is op 22 april, vragen van televisiekijkers beantwoorden. Dat is nog nooit door een paus gedaan. De uitzending van de rij wordt drie dagen eerder opgenomen in Vaticaanstad. Kijkers kunnen vanaf aanstaande zondag vragen opsturen naar een website. Drie van hen worden uitgekozen om persoonlijk van de paus antwoord te krijgen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1 BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 8 maart, bijna twee over half 9. Goedenavond. Nico Dijkshoorn, bekend als muzikant, muzikant columnist en dichter. Een alleskunner, dus zometeen is hij hier met zijn nieuwe dichtbundel Kleine Dingen. Ik ga bijna praten, zoals hij in één keer. Het Nederlandse schip Steenbank heeft twee weken vastgevroren gezeten voor de kust van Finland. Al het eten was op, behalve de frikandellen. Dus daar hebben ze op geleefd de laatste dagen. En sinds vanmiddag zijn ze eindelijk weer los. Ik bel zo met de bemanning. En ik praat uitgebreid over de situatie in de Arabische wereld. met twee Midden-Oosten uh, De jonge dames, Monique, Samuel en Annemarie van Geel. En die zijn er ook Inderdaad, naar vrouwen en niet naar gooise vrouwen, want dat was ik in de eerste instantie van plan. maar naar vrouwen die op de dam staan met fakkels. Heel spannend allemaal, want ik ga meelopen in een soort demonstratieoptocht. Ja, Joris, die kan nooit zijn mond houden voordat ik uh, <laughs> er zin in heb. Uh, dat was Joris Kruigel, die je natuurlijk straks in de dag van Joris. Maar nu Luc ik, ik. Ja, met zometeen nieuws over het excuusje van premier Rutte. Ook hij vond het hele Beatrix na Oman gedoe nogal omslachtig gegaan. Uh, de EO die stopt met het programma uitgesproken. Het is niet geworden wat ze ervan hadden verwacht. Verder natuurlijk nieuws uit en over Libië. En de prijs van benzine is voor het eerst meer dan 1,70 euro. Nou, dat heeft alles te maken op dit moment met de onrust op de oliemarkt. De olieprijs is omhoog gegaan vanwege problemen in, in Libië. Maar eerst in Egypte. En zometeen hoor je daar meer over na negen uur in de top vijf. Luc, dankjewel. Iedere dag hoor je hier in BNN Today wat interessante Nederlanders bezighoudt. Vandaag te beginnen met de dag van Lingo-presentatrice Lucille Werner. Het is bijna een week geleden dat Lingo het woord cumshot werd gespeld. Nou, het fragment is de hele wereld overgegaan. Ik heb kandidaat Laurens net gesproken en hij maakt het goed... en hoeft niet meer onder te duiken. Inmiddels is hem meer dan bekend wat het woord cumshot betekent... Ja, en de dag van oud-Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden. Over vier dagen is het precies tien jaar geleden dat ik kanker kreeg. Dan ben ik officieel genezen. Wat hoor je eigenlijk op zo'n dag te doen? Moet je dat vieren? Vieren wat ik in die tien jaar ondanks de leukemie allemaal gedaan heb? Ik weet nog niet hoe. Maar ik ga een dag stilstaan. Oon, stil en dan staan. En de dag van Kamervoorzitter Gerry Verbeet. Mijn moeder werkte fulltime, maar zij was een grote uitzondering. Nu is Nederland het land met de meeste werkende vrouwen. Maar ze krijgen voor hetzelfde werk nog steeds een stuk minder betaald dan mannen. Mijn vraag op deze Internationale Vrouwendag is... wanneer zullen we daarop terugkijken en dat onbegrijpelijk vinden? En op Internationale Vrouwendag zit naast mij Robert Meder. Goedenavond. Een prachtig affiche in de Champions League bij het mannenvoetbal. Barcelona neemt het op tegen Arsenal. Ronald van der Geer, eh, Robert van Persie zat onverwacht toch bij de selectie. Speelt hij? Speelt ook. Hij is fit genoeg. Hersteld van zijn knieblessure opgelopen tegen Birmingham. En dus aan de aftrap in deze wedstrijd waar heel Nederland zo'n beetje op wacht. En waar iedereen zenuwachtig over is. Twee ploegen uit de praalkamer van het mondiale voetbal. Met nog een Nederlandse. Of nog wat Nederlandse inbreng, natuurlijk. Weliswaar op de bank bij FC Barcelona. Ibrahim Affalay. Maar het zijn twee ploegen die. Ja, zo wat op volle oorlogsterkte zijn. Maar het is met name natuurlijk bijzonder. Dat Robin van Persie. die vorige week. Ja, Waarvan toen werd gezegd, die gaat zeker niet spelen in de Champions League. Dat die wonderbaarlijk snel hersteld is. En vandaag in de basis kan beginnen. Het lijkt erop dat Arsène Wenger een spelletje heeft gespeeld. We beginnen overigens straks natuurlijk met een voorsprong voor Arsenal. Want de eerste wedstrijd drie weken geleden in Londen eindigde in een 2-1 overwinning. Voor de ploeg van Arsène Wenger en Robin van Persen. Uh, het andere duel dat volgen we ook. Shakhtar Donets tegen A.S. Roma. Naar dat duel kijkt Bas Stigler. Wordt ongetwijfeld een lastige avond voor Roma, Bas? Zeker, want Roma verloor in eigen huis met de 3-2 van de ploeg uit Oekraïne. Toch een van die clubs in opkomst. Het zou mij niet verbazen dat we zeker ook de komende jaren van Shakhtar... ook van andere ploegen uit dat deel van Europa nog wel het een en ander gaan horen. Lastige avond, zeg je terecht. Want hoe vaak denk jij dat het zo is gebeurd dat een ploeg die thuis verloor... in de knock-outfase uiteindelijk toch nog de volgende ronde haalde? Gokje. Gokje. Een gokje? Eén keer. <laughs> Ik denk goed drie gegokt. keer. Nee, Robert ja. heeft goed gegokt. Ja. Dat is ongelooflijk. Dat doet hij anders nooit. Het <laughs> uh, was in 1996 Ajax. Dat thuis verloor van Panathinaikos met 1-0. En vervolgens uit toch nog de schade repareerde. Want met 3-0 won. En voor de rest gebeurt het dus eigenlijk nooit. Dus normaal gesproken gaat Donetsk naar de kwartfinale.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 Uh, wat meerdere personen. en uh, Ik juich het alleen maar toe. Het gesprek zal maandag plaatsvinden in Zijst. En op deze vrouwendag het nieuwe stad FC Utrecht... na dit seizoen uit de eredivisie voor vrouwen stapt. Iden namen AZ en Willem II al dezelfde beslissing. Het wegvallen van Utrecht is een nieuwe tegenvaller... voor de vrouwen eredivisie. Uh, er zijn, zoals het er nu voor staat... maar vijf clubs over voor het nieuwe seizoen. En de grens ligt bij zes. Dus ik hoop dat er nog één meekomt. Er zou geen klap aan het vrouwenvoetbal. Nee, hartstikke leuk. Echt waar. <lacht> Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja, ik ook. Ja. <laughs> nou, dus. dus goed. Dankjewel, je wel, Heer Tot ja. later. Mario BNN Today. Nico Dijkshoorn is columnist voor nu.nl. De pers, regelmatig schrijver natuurlijk voor Oor en Voetbal International. Maar inmiddels toch vooral bekend als die razendsnelle huisdichter van de Wereld Draait Door. Nou, aan het eind, je weet hoe het gaat van de uitzending, heeft hij dan uh, vlijmschermen scherpe rijmen klaar liggen over de besproken onderwerpen. Maar vanaf deze week ook wat langere gedichten en verhalen... kan je van hem lezen in zijn eigen nieuwe bundel Kleine Dingen. Nico Dijksoorn, goedenavond. Hoi, hallo. Dat je ongetwijfeld ietsje langer over hebt gedaan om dit te schrijven. Nou, Dorp. ja, nee, dat valt wel mee. Het is, het is een bundeling van uh, het, het, ongeveer drie kwart van het boek... zijn mijn beste columns van het, uh, en stukken en artikelen van het afgelopen jaar. Mm. En een kwart van het uh, boek is nieuw. En ik schrijf nog... Het gaat ongeveer zo snel toch ook als mijn gedicht. Alleen ja, weet je, het zijn verhalen, dus duurt het wat langer. Ja. Maar het is ah, toch ja. meestal... Meestal uh, duurt het net zo lang als, op, als, het, als dat ik het nodig heb om op te schrijven. Dat is, het blijft toch een soort wonderlijk... Dat wonderlijke lijkt me is. ook, ja. <lacht> nee, maar ja, het is... Ik, zou, <lacht> ik schrijf iedere donderdag een column voor nu. Ja. En die schrijf ik de laatste tijd omdat ik actueel mogelijk wil zijn uh, ja. af en toe. Daar sta ik, ja, weet je wel. Die moet om negen uur binnen zijn. En om kwart over acht uh, sta ik op. En om vijf voor negen ligt die uh, in de bus. En dat zijn toch wel redelijk aantal van die stukken staan ook in dit boek. Dus, uh... ja. En je hebt geen last van dat je denkt, als ik er ietsje langer aan zit, dan wordt het vast beter. Nee, is mijn, er, mijn ervaring is dat het gewoon dan alleen maar heel veel slechter wordt. Ja. Uh, dus dat geldt Lijkt ook me voor die gedichten. Te werken. Ja, ja maar, <laughs> het komt vanzelf als je als je vijftig bent en je krijgt <laughs> nog een soort. En je, en je mag opeens gaan publiceren. Ik denk dat het daardoor komt. Ja. Je, ik ben gewoon natuurlijk. Ja, als ik 23 jaar zou zijn, dan zou ik. Uh, als ik nu 23 jaar zou zijn, zou ik op van de zenuw zijn. Dus zou ik denk, ik moet nog een heel leven. Ja. hiervan... En nu ben je 50 en denk je, het is wel goed zo. Ja, het is wel goed zo. Toetje. Weet je? Dat, toetje. dat maak je hier nergens ja. meer druk om. Het is gewoon één groot uh, nagerecht. Ja. Veel, uh, in die bundel, heel veel verschillende onderwerpen, van alles van eten tot heel veel vogels ook, maar niet de reiger. Waar nee. is de reiger? Nou ja, ik, hij, heeft, hij heeft wel bijna op de achterkant van mijn boek gestaan. Daar heb ik nog wel voor geknokt. Ja. Het is nu een foto geworden. Je ziet mij op het strand met wat meeuwen om me heen. Maar ik heb heel hard geknokt voor een foto. Dat ik uh, samen met een. Uh, die heb ik in mijn tuin staan. Uh, tuin, laat ik wat zit ik nou? <laughs> Ik heb even al een stenen platje ergens in Leiden. Er ja. staat zo'n kunst, uh, zo kunststofreiger staat daar. En. Dat, is dat was, een was een mooie foto. Dat kijk ja. ik dag even naar. Die had ik dag even meegenomen toen naar het strand. En toen zaten we samen aan een cafetafeltje een biertje te drinken. Dat vond ik zelf een hele fijne foto. Maar Die vonden. Nou, was toch net iets te lollig. Zo, weet je wel. Dus uh, ik heb wel iets met reigers. Ja, wat, wat is het met die reigers? Dat... Nou, weet je. Dat kan ik natuurlijk heel literair gaan zeggen. Van dat, ik, dat ik mezelf daarin herken. Maar er zit wel een kern van waarheid. Ik vind, waar de, ik vind een reiger. Uh, dat is een, een vogel die. die die er gewoon enorm de tyfus over in heeft dat het dat hij vleugels heeft. Ik vind weet je wel, dat en te lange poten. Nou, heb je al een rijger zien vliegen. Dat is gewoon dat ziet dat dat weet je dat is gewoon echt met moeite. Ja, die Zo, van, van heel... mijn god de duim ja. staan ze ook de hele dag langs een sloot. Dat je denkt, van hoe houden ze het uit? Nou, dat zou ik ook. Ik zou ook niet gaan vliegen als ik eruit zag als een reiger. Dus het is. Ze gewoon door een stom toeval twee van die kutpoten en twee van die vleugels aan zijn lichaam. En dat moet dan, ze komen ook net over zo'n snelweg heen. Het, het, het stijgt heel moeizaam op. Ja, nou, daar herken ik mezelf, denk ik. Een slow starter laat ik het zo start. zeggen. Ja. Die dan als hij eindelijk vijftig denkt, het is goed zo. Precies, zo'n zo beetje zo hangen. Ik ben nu ja. zelfs, ik, ik, ik, maar ha over de meeuw schrijf je wel. Ja. ja wil je het even voorlezen? Ja, het, ik, zal even dit, ik zal dit verhaaltje... Dit, het verhaal heet ook dan ook De Meeuw. Het gaat als volgt. Tijdens een lezing las ik het gedicht... Dode meeuw op strand voor. Een vrouw in het publiek stak haar hand op. Ik zie veel vogels, maar bijna nooit doden. Waar sterven vogels? Ik snapte de vraag niet goed. Ik zie juist zoveel dode vogels. Ze zijn niet te missen. Ik ken geen dier dat theatraler doodlichter zijn dan de vogel. Meestal met de vleugeltjes wijd. Waarschijnlijk om ons voor een laatste keer in te peperen... dat zij kunnen vliegen en wij niet. Als ik op een van de waddeneilanden eilanden ben langs het strand wandel dan verheug ik mij er zelfs op de tientallen dode meeuwen. Meestal liggen ze naast iets ondefinieerbaars materiaal dat zelfs de jutter heeft laten liggen. Een stuk rafelig touw of wapperonzeil. Meeuwen gaan graag als een stilleven dood. Ze maken er niet heel veel werk van doodgaan. Olifanten die slepen zich honderden kilometers door de savanne op weg naar het olifantenkerkhof. Meeuwen die lachen daarom. Die vallen gewoon opeens uit de lucht. Zo ziet het eruit. Nooit loop je in op een terminale meeuw... die met wat onduidelijk gewapper van zijn vleugeltjes aangeeft... dat je maar met rust moet laten. Meeuwen liggen vaak op hun buik. Zo zie je eindelijk eens hun bovenkant. Meestal hangen ze vlak boven je rond om God mag weten wat. Ik blijf altijd even staan kijken. Dode meeuwen ontroeren mij. Ze zetten je aan het denken. Waar komen ze vandaan? Waar vlogen ze naartoe? Zit er iemand op ze te wachten? Sterven ze graag dicht bij zee? Wat waren ze allemaal nog van plan? Hebben ze niet heel erg koud? Dat is het. Je staat naar jezelf te kijken, maar dan met een snavel. Nou, zie je, ja, ik zeg het al aan het eind. Het is gewoon toch. Ja. Ik ben het. Ik ben een meeuw. Het is en, en triest en grappig is het. Nou, dank je. Dat, ja, dat is, dat is de, de bedoeling van dit boek: dat het iets minder hysterisch is dan. Uh... Verhalen die ik een jaartje of acht geleden schreef, weet je wel. dat was wel echt. Er kwam weinig ik in voor. Dat waren altijd uh, hysterische gekken die heel hard schreeuwend in een slager. Zeggen dat ze godverdomme nu een tartaartje willen. Weet je, dat, uh, dat zit er nu niet meer. Dat, het, het is nu iets. Uh... Nu gaat het meer. Het is persoonlijker. Ja, ja? Het is, ja dit, is, dit is een vrij persoonlijk boek. Er staan heel veel dingen in. Eigenlijk, ieder verhaal denk ik, ja, shit, het gaat toch weer over mezelf. Uh. En, en dan heb ik. Het is een beetje verdrietig af en toe, melancholisch, ja? grappig. Dat is wel wat uh, nou, jij dat, bent. Dat, dat, dat ben ik wel, ja. ja. Ik ben. Uh, ja, het is natuurlijk een cliché. Maar zet je, je mij op schiphol... bij een willekeurig, uh, uh, in een willekeurige aankomsthal... maar nog veel erger vertrekhal... Ja. dan kan je me echt een maand opvegen. Want? Nou ja, weet je, dat, of een wegrijdende trein. Nou ja, je, als, als, ik dat op een, als ik dat in een film zie, dan, dan, dan breek ik al. Gewoon het, het afscheid... We, we, gewoon weemoedig. Je dochter, er staan ook een paar verhalen in dit boek. Uh, ik heb een heel hoofdstuk. Moet ik even uitleggen. Ik kan ik goed uitleggen aan de hand van dit verhaal. Ja. Wat jij vraagt, is dit, uh, die, die, die weemoedigheid. Die zit heel erg in het hoofdstukje IKEA. Als ik... Niet alleen, om, en niet alleen omdat het gewoon ook een hel is om naartoe te gaan, maar... Als ik in IKEA loop, zie ik gewoon... Uh, achter al die mensen die daar rondlopen... zie ik gewoon een intens uh, treurig verhaal, dat voel ik. Dus een man alleen bij een slaapbank. Zijn vrouw heeft liggen neuken met een ander, weet je wel. Iets te, met iets te veel uh, bravoure het huis uitgegaan van ik zoek het wel uit. En dan sta je in Ikea, moet je een slaapbank uitzoeken. Mannetjes alleen in het restaurant achter een schaal met gehakballetjes, Waar is hun vrouw? Uh, moeder met een dochter. Uh, een, een bed uitzoeken. Dat Die enorme ellende van je dochter die het huis uitgaat met een verkeerde vriend. <lacht> Met een vlas snorretje, die staat er meestal bij. Ja. Weet je wel. Dat is heel hoofdstuk heb ik geschreven met, uh, met, met dat, soort, uh, dat soort verhalen. Vanuit die personen geschreven. Dus dat, dat, dat zit heel erg in mij. Dat heb ik echt. Als ik in Ikea loop, denk ik... Oh, kan ik gewoon echt wel janken, weet je wel. Als ik gewoon twee mensen bestek uit zie zoeken. <laughs> je ziet dat ja. wel fout gaat. Wat zouden die mensen allemaal niet van jou denken in Ikea? Nou... Ja, nou, nou ja, waarschijnlijk, waarschijnlijk dat een vrouw net bij me weg is of uh, is dat ik een slaapbank... Nee, helemaal niet. Oh. Ik heb wel die fout Hek, een keer heeft, gemaakt. Je hebt wel een vrouw? Ja, ja ik heb een vriendin. ze uh, ja. oh, zijn gewoon bij elkaar? Ja, natuurlijk, ja. ja, nou, ja. Heel erg bij elkaar. Oh, ja. okay. je, ja. kwam, je kwam hier net binnen bij BNN en de secretaresse komt naar me toe. Wie is die grijze man die daar in zijn eentje aan die tafel gaat zitten? Geweldig. Ja, zie je dat? Zo, zo hard gaat het. En, en, en ik zat, godverdomme, vijf jaar geleden zat ik hier nog gewoon... Hoorde ik bij de club. Zat ik hier precies in ditzelfde studio. Zat ik radio te maken en toen ben ik weggetrapt inderdaad door jullie... omdat ik te oud was. <lacht> dus Revenge, dit. Een keiharde revenge. Ik zei, het is goed, Marjan. Ik sta maar er hij weer. hoort bij mij. Rustig ja. maar. <lacht> ja, lief. Ik zal er zo even omarmen. Nico Dijshoorn, dank okay, je wel. Oké, graag gedaan. Graag boek, Kleine Dingen. Dank je wel. Dank je wel. Murder on the Dance Floor. En zat hij daar toch even mee te zwingen, Roland van der Geer. He? Heerlijk hè? Heerlijk hè? Ja, dat zijn de liedjes waar je nog eens een keer je voetje van de vloer doet hè. <laughs> ja. Na een, een minuut of vijf Barcelona-Arsenal is het uh, nog altijd 0-0 uh, met uh, veel balbezit voor Barcelona. Sterker nog, de eerste corner is al genomen door de ploeg waar uh, de Nederlander Ibrahim Aflay dus op de bank zit. Uh, Luis Pedro uiteindelijk uh, kansloos bij uh, die corner vanaf de rechterkant genomen. En Barcelona speelt de bal rond. Krijgt logischerwijs door Arsenal het initiatief opgedrongen. En dan zal Arsenal proberen. ...om te reageren in deze wedstrijd en snel op zoek te gaan naar Robin van Persie... ...die dus zo verrassend meedoet in het elftal van Arsenal. Verder valt op bij de gasten, dat uh, natuurlijk daar Jack Fabregas aanwezig is. Ook hij had een lichte blessure, hij is fit genoeg. Kind van deze club, kind van de stad Barcelona. Maar aanvoerder bij de tegenstander en vorig jaar toen deze twee ploegen elkaar troffen... ...was hij geblesseerd. Nu een uh, aanval, Fierro die probeert dan van Persie te zoeken... Het is uh, Rosicky aan de rechterkant van het veldhoofd van het Sassopgebied van Barcelona. En het eerste zoeken dus naar uh, Robin van Persie. Maar Victor Valdes, keeper van Barcelona, heeft de bal te pakken. Busquets en Abidal spelen achterin. Een verrassende naam, Adriano, 26-jarige Braziliaan, speelt linksachter bij uh, Barcelona. Eerst even kijken, want daar is Messi. Die vorig jaar in de wedstrijd in Barcelona vier keer scoorde in een 4-1 overwinning. Maar Barcelona haalt uh, uiteindelijk de snelheid eruit. Nu Pedro, nu Messi komt hier. Het eerste schot, nee, komt er niet. Omdat er gered kan worden. De tweede corner voor Barcelona is aanstaande na 6 minuten 0-0 start. Dankjewel Ronald. Bas tegen er dan bij Shakhtar Donetsk. Ah, is Roma. Het valt me niet tegen. Uh, de uitspraak dan bedoel ik. De wedstrijd wel 7 minuten 0-0. Er is eigenlijk <laughs> nog niet zo gek veel gebeurd. In Donetsk in de Donbass Arena. Daar waar het Nederlands elftal niet zo lang geleden op bezoek was. Voor een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Zo vlak na dat WK met dat C-elftal. Misschien weet u het nog. De Italianen proberen wel in de buurt van het doel van Donetsk te komen. Ze zullen moeten Na de thuisnederlaag 2-3. Werd het in Rome in de eerste wedstrijd. En dus zullen de Italianen toch in ieder geval twee keer moeten scoren vanavond. Om nog in de buurt van de kwartfinale te komen. Balbezit is wel hoofdzakelijk voor Rome geweest. Bal nu terug naar de doelman Doni. Een van de zeven Brazilianen in het veld. Drie aan de kant van Roma, vier bij de ploeg uit Oekraïne. En dus wordt meteen de spits gezocht. Want men wil dus naar voren. Riezen is weg aan de linkerkant. Probeert Boriello te bereiken, dat lukt niet. Snorrig uitverdediger van Donjes, Tadij wil nog schieten, maar dat schot wordt geblokt. 0-0 bij Shakhtar Donets, Aas Roma. BNN Today. Zometeen duikt Bridget Maasland in een wereld van de kindsterretjes... samen met de zanger, danser en musicalsterretje Ralf Makkenbach. En met Midden-Oosten deskundige Monique Samenwel en Annemarie van Geel... kijken we naar de situatie in de Arabische wereld. Maar eerst, as usual, de dag van Joris Keugel. Eigenlijk wilde ik uh, vanavond naar de première van Gooise Vrouwen... In Amsterdam. Ik had mijn auto geparkeerd en toen uh, liep ik langs de dam, en dan kwam ik een heleboel vrouwen tegen. En het is vandaag ook Internationale Vrouwendag. En misschien kan ik het niet beoordelen, want ik ben een man, maar uh, ja, is het nog nodig? Ja, in bepaalde delen van de wereld natuurlijk wel, maar hier in Nederland zijn we daar toch wel zo langzamerhand klaar mee. Maar blijkbaar niet, want ik zie hier ook op uh, borden staan uh, gelijk loon. Dus uh, er is blijkbaar nog heel wat werk te verzetten. En zometeen gaat een hele groep vrouwen, en niet alleen vrouwen... maar ook mannen, vanaf de Dam naar het Waterloopplein met fakkels lopen. Ik ga gewoon eens hier even mee, in plaats van de, naar de première van Gooise vrouwen. Nou, Voordat uh, we gaan uh, wandelen naar het Waterloopplein... wordt er eerst nog even een stevig riedeltje gezongen hier... Met een paar honderd man lopen we nu richting Waterloopplein. Een heleboel hebben een fakkel, spandoeken met allerlei teksten erop. En allemaal voor de vrouwen hier in Nederland en de wereld. Hartstikke leuk. Voor het eerst van mijn leven dat ik in zo'n soort demonstratie of optocht meeloop. Is het zo slecht gesteld met de vrouwen in Nederland? Het uh, is een heel pro provocatieve vraag. He? Dan, uh, dat vind ik niks. Het is geen inhoudelijke interview. Ik vind dat een zeer inhoudelijke vraag. Nee, op, ja. op of heb man... je er geen antwoord op? Ik, ik, ik heb natuurlijk antwoord. Het uh, is toch ik... een hele normale vraag? Ja, natuurlijk. Ik ben een man, dus ik wil dat weten. Ja, prima. Maar ik vind het een beetje, een beetje op een negatieve manier benaderen. Dat vind ik jammer. Ja, dat is jammer. Kan ik het bij iemand anders proberen? Nou, dat zijn dus blijkbaar mannenhaters, want die willen mij niet te woord staan. Terwijl ik eigenlijk gewoon een hele normale vraag stel. Of heb ik het helemaal mis? Waarom loop je mee? Omdat ik geloof in gelijke rechten. En dat hebben we helaas nog steeds niet na zoveel jaar. In Nederland? In Nederland overal. Ik merk het vooral met de salarisverschillen. Dat er inderdaad een groot verschil is tussen wat mannen verdienen en wat vrouwen verdienen. Ik weet niet of dat komt doordat mannen beter zijn onderhandelen. Maar ja, dat denk... schijnt wel zo te zijn, hè? Ja, maar ik, ik denk... Misschien moet je met z'n allen op onderhandelingscursus. <laughs> nou, ik denk niet dat dat het is. Ik denk misschien bij één of twee gevallen. Maar niet bij de meeste. Maar merk jij, heb jij dat zelf binnen je werk dan ook? Ik heb het zelf niet, maar ik zie het wel om me heen. En ik, als we er iets mooier uitzien, dan zijn we te mooi. Als we te lelijk zijn, zijn we te lelijk. En bij mannen heb je dat verschil niet. Hebben we een rokje aan, zijn we te sexy. En vergeleken met Iran en Afghanistan en, en, en, en, en al die landen is het natuurlijk klein. Maar uiteindelijk zijn ze er nog wel. Je ziet er ook niet echt uit als een dolle mina, hè? Nee, maar ik kom net van werk, dus... Je ziet er heel mooi netjes uit. Bedankt, dat is een mooi complimentje. Ik stelde net een paar andere vrouwen ook vragen en die wilden mij geen antwoord meer geven. Maar ik stelde eigenlijk dezelfde vraag aan jou en ze vond dat ik het vervelend deed. Oh. Vind je dat ook? Nee, absoluut niet. Nee. nee. Nee. Want ik wilde eigenlijk eerst naar Gooise Vrouwen gaan, naar de première vanavond. En toen zag ik jullie staan op de Dam. Toen dacht ik van, goh, dat is eigenlijk veel leuker om even mee te gaan. leuker, ja. toch? Ik ben niet eens, ja. Want blijkbaar is er nog een heel veel werk te verzetten als het om vrouwen gaat in de wereld. Absoluut. Dus We Nederland is dan toch wel een heel vrouwvriendelijk land. Het is een vrouwvriendelijk land. We slaat het soms ook niet een beetje door? Nou, dat vind ik niet. Nee? Nee, dat vind ik niet. Ja, ik het weet het niet. Ik ben van geen vrouw, onderdrukking. hè? Het jaren van onderdrukking. Wat er steeds constant uitkomt. Maar we moeten wel voor elkaar opkomen. En dat doen we heel weinig nu in Nederland. Ja, ik maak nooit <laughs> een verschil tussen een man of een vrouw. Bruin, geel, groen. Het maakt me allemaal niet uit. Nee, mij ook niet. Maar er zijn genoeg mensen die daar wel verschil maken. Domme mensen. Erg, hè? Ga niet goed. Ga niet goed. Filmpje als altijd te zien van Joris Kruigel en nog veel meer leuke filmpjes op bnntoday.nl. Ronald van Geer, nog snel even naar jou. 12 minuten gespeeld Barcelona, Arsenal met veel balbezit voor Barcelona. Zonder dat nou tot noemenswaardige kansen heeft geleid. Arsenal probeert nu uit te breken. Overtreding gemaakt op Nasri, Metichov 3, 4 over de middenlijn. Het is Fabregas die naar de grond gaat en dus komt er een vrije trap aan. Barcelona, Arsenal 0-0 na 12 minuten. Zometeen na het nieuws, tweede uur BNN Today.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 Dit is Radio 1.